Officieel 7 januari, we beuken even het sneeuw van de daken. Met waterstaals, nieuw Dit is Year of Summer. Music. Music. Music. sounds better with you. The clouds have gone away. We the start a bright day. We have waited for too long. doet hij nog steeds goed. Wat een rammer. Niels Geuzenbroek samen met Waadstaals en Year of Sommer. Even voor jouw idee. Uit welk jaar denk je dat hij komt? 2012. Dat liedje is al 14 jaar oud. Nog steeds, iedere avond, heel de tent plat met dit nummer. Uh, Year of Summer dus. Zometeen. Kernkraft 400. Topping komt eraan. En eerst David Guetta, Teddy Swims en Toons and I. Dit is Gone, Gone, Gone. in de top 40, Taylor Swift met de Fade of Ophelia. Maar van het nieuwe album is dit het favorietje van alle fans, van alle Swifties. Dit is Opa Light. I had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 Nixonets give me high five. I'll be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely I'm from. New.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 Alicia Kies en Empire State of Mind met je Music. Zometeen gaan de deuren weer open van mijn eigen laboratorium. Een nieuw nachtonderzoek met de vraag, waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker? Pak je telefoon en bel nu. 0909-9596. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst wen.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 Mee en wacht op mij bij Q music Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. We zijn een nieuw onderzoek gestart met de vraag... waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker? Pak je telefoon en bel nu. 0909 9596. Kom je op de radio. 0909 9596. Bellen maar. Q-Music, nacht met Lars. Goedenacht met Roel. Roel, hallo. Goedenacht. Hallo, hallo, waarom Goedemorgen, ben je nog wakker? Eigenlijk. Ja, nou, we zitten net 20 minuten in de nieuwe dag. Waarom ben je nog wakker, Roel? Ja, ja. uh, ik kom net van mijn sportschool, Dat heb ik ben nog even schoongemaakt. En de uh, schoonmaakster is op vakantie. Oh, dan moet je het allemaal, dan moet je zelf doen. En, uh, dus ik heb een lange dag. Ja? Huh? Dan moet je het allemaal zelf doen, het schoonmaken. Uh, dat hoeft niet, maar ik vind het af en toe wel leuk om ja. gewoon wat extra's te doen. Oké. Okay. Ja. Is, is het leuk om een eigen sportschool te hebben? Ik vind het wel bijzonder. We hebben er nog nooit echt een sportschool-eigenaar aan de telefoon gehad. Is dat leuk? Nee, serieus. Ja, het is het leukste wat er is. Ja. Oké, okay, maar is er ook een ik, beetje uh, goed geld mee te verdienen? Uh, ik klaag niet. Oké, okay. kijk, dat is, dat is goed op te Nee, ja, het is, uh, ja, ja, ja, nee, ik klaag niet. Maar ben je, ja, dan... je kan zoveel uh, geld verdienen als je wil. Maar ben je dan zelf ook heel erg sportief? Uh, ik ben 55 en ik sport nog 4, 5 in de week. Ja, dat vind je wel sportief. <laughs> en je hoeft niet te betalen voor je sportschoolabonnementje, dus dat is ook lekker. Hey, nee, dat scheelt dat zeker. Je krijgt zelfs geld toe. Ja, precies. Ja, precies. Nou, lekker. Uh, wat dus, uh, is ro dezelfde. Roel? Roel? Nee, Roel. Roel, Roel. sorry. Ja, ik, ja, een bijzondere naam, maar je hoort niet vaak. Nee, klopt. Zeker niet. Oké, okay, nee, nou. daar ben ik ook wel blij mee. Rij nog even voorzichtig naar huis toe. Ja, veel succes met de uitzending. Dank je. Goeie Yo, yo, yo. Oei, oei, oei. doei. doei. 09099596. 09099596. Q-Music, goeienacht met Lars. Hi, met jou. Hallo, Jul. Hi. Hallo, waarom ben jij nog wakker? Ik ben allemaal to-do-lijstjes aan het maken. To-do-lijstjes aan het maken? Ja. Yeah. Voor wat? Ik ik uh, krijg binnenkort mijn sleutel van mijn nieuwe huis. Wat leuk! Wat leuk! Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Wat leuk. En, en uh, dan allemaal dingen die je nog moet doen qua klussen in huis. Ja, allemaal klusjes, allemaal uitzoekwerk en, en ja, gewoon heel veel. Het is leuk, maar het is ook een hoop gedoe, dat verhuizen en dat een nieuw huis en zo. Nou, dat ja. ja. Wat staat er allemaal op qua uh, dingen die je moet doen? Uh, allemaal mailtjes. Um, allemaal formulieren, ondertekenen, spullen oh. voor de notaris, orde maken. Ook hoop regelwerk. Heel veel regelwerk, right. ja. Right. Nou, dan wens ik daar veel succes mee, Jules. Ja, dank je. Doei doei. Goeie avond. Hoi hoi, jij ook. Hey. Uh, 0909 9596 Cure Music, goeienacht, met Lars. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Kijk aan. Met wie spreek ik? Eet, hey, hier spreekt maar Rowan. Rowan, hallo. Hallo, wat geop, Mijn zus heet ook Rowan. Oh ja, da, da, da Roan, Roan, ik hier, maar. waar? Uh, nee, ja, Rowan. <laughs> nee, Rowan is, is een uh, multigender. Uh, nou, voor mannen en vrouwen. Maar goed, pak vind ik niet uit. Ja, Rowan, uh, waarom ben je nog wakker? Ik ben net onderweg uh, naar huis vanuit werk. Ik moet eigenlijk nog werken. Ja. Maar uh, ik heb het in, uh, bij de fancy ja. en ik had dagdienst. Ja. Maar uh, ik had vanmorgen een ongeluk gehad. Nee joh. En, en nu ben ik naar huis gestuurd voor mijn luiter Dus ik dacht van ja, als, uh, jullie op de radio aan het luisteren. Ik dacht van, uh, ja, ik bel gewoon een keer. Ja, ik vind het leuk dat je belt. Maar dat ongeluk, wat voor ongeluk heb je gehad dan? Ik uh, had uh, gisteren ook nachtdienst. Ja. En ik had, uh, dat was mijn eerste dienst, zeg maar. Dus ja. ik was om 8 uh, uur s als ik al wakker. En ik was om 8 uur uh, de volgende dag ochtends zoals ik uh, was klaar. Dus ik was 24 uur wakker en uh, naar huis gereden en één keer uh, ja. En slaap ik wel achter ach, uur. Ach, ik slaap wel is en, gevaarlijk uh, jongen. Zo mijn 90 kilometer uh, tegen je uh, geklapt en ai, heb ai, ik geklopt en uh, ja. Maar, maar in wat fase zit je nu in een lele auto of zo? Nee, van mijn moeder. Oh, van je moeder. Maar, maar Robert, eh, hoe gaat het met jou dan? Ja, ik heb uh, nu een beetje last van mijn nekbewing te krijgen. Vandaar dat ik uh, ja, naar nou de ben gestuurd. Ja, misschien toch even laten checken, want ja, je weet het niet wat ja, er uh, is gebeurd. Alright, nou, rij voorzichtig nu dan, hè? Ogen open houden. Komt je, wakker blijven. Oké, okay, dankjewel. Later. Yo, Bedankt. oi oi. Bedankt. Um, zullen we nog even een rondje doen? Zo nog even een rondje. Uh, kom maar door. Waarom ben je nog wakker? Bellen maar. 0909-9596. up and waiting. If you wanna dance. Maal Smit. Het grote Lars Boele nachtonderzoek. Met de onderzoeksvraag van vannacht. Waarom ben je nog wakker? Op dit ongristelijke tijdstip. Laat even van je horen. Bel nu. 09099596. 09099596. Q Music, nacht met Lars. Goedenacht met Sharon. Hey Sharon. Hallo. Waarom ben je nog wakker? Bye. Nou, onze kleine meid die had uh, honger. Nou, die wou nog even knuffelen. Ik denk, nou, dat gaan we doen, toch? En hoe oud is de kleine meid? Uh, nu achttien weken, iets meer dan vier maanden. Ach, wat schattig. Wat schattig, Hoe heet ze? Jady. Jady. Jady. Jady. Mooie naam. Toevallig uh, hebben we ook nog eens nu dezelfde ge ja, geboortedag, dezelfde datum. Dus dat is helemaal bijzonder. Nou, hè? Dat, uh, dezelfde geboorte als jijzelf. Ja. Dus je bent bevallen op jouw verjaardag. Ja, ook nog eens. Wauw, dat is wel echt bijzonder. Dat is wel, dat uh, wordt, maar vind, is, dit, is dat is wel leuk voor het kind? Zit ik bedenken? Want dan is het al, ja, altijd jarig ook op jouw verjaardag, dan vier je dat altijd samen. Ja, nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk iets heel bijzonders, want een mooi cadeau kan je niet dat wensen. Dat is waar, dat is waar. En aan de andere kant, ik had het voor haar ook heel leuk gevonden dat ze gewoon lekker de eigen speciale dag had. Ja, maar goed, ja, je plant het ook niet. Uh, het gebeurt gewoon, ja. Nee, nee, dat nee, was niet nee, helemaal sorry. de planning, nee. Ik zit te denken, uh, JD, dat is een mooie naam, ik ben het eigenlijk uh, omgedraaid. Wat, DJ. Wat bedoel je? DJ. <laughs> ja, nou, ja, uh, ja zo bekijkt je ja, zeker gelijk. Ja, oké. Okay. Sharon, we gaan, we gaan door. Uh, dankjewel! Hey, fijne toenaamd. nacht! Yo, yo. <laughs> die grap die viel niet echt, hè? 0909-9596. Q-Music, goeie nacht met Lars. Hallo? Goedenavond. Hey, Goedenavond hello. Frank. Hey, Frank, hallo. Waarom ben jij nog wakker? Waarom ben ik nog wakker? Ja. Ik ben net klaar met werk en dan uh, ga ik altijd door naar de gym. Zo, wat, wat, wat doe je voor werk dan? Ik werk in de beveiliging. Dat zie je heel vaak. We hebben hier bij muziek in de hal hebben we ook beveiligers zitten. Die doen de pand beveiligen. Ik vraag aan die gasten altijd. Ga je dan straks lekker tukken? Nee, nee, nee dan ga ik toch even sporten. Dat denk ik ook bij mezelf. Ga je dan zo laat nog sporten? Hoezo zou je dat doen? Dus aan, nog een keer de vraag aan jou. Frank, waarom ga je dat doen? Waarom ga je nu nog sporten? Ja, omdat dit eigenlijk wel het relaxte en rustigste moment ook is. Weet je, je bent toch nog wakker. Waarom zou je dan niet gelijk gewoon even doorgaan? Dan ben je helemaal lekker uitgeput. Thuis zit mijn vrouwtje om te wachten nog. Nou, die zal wel slapen deze tijd. Ja, precies tij tij ja, nog wel. Ja, nou, die is nou nog wakker hoor. Die was gewoon netjes voor mij. Oh, ja, natuurlijk. Zo, goed ja, afgericht. Natuurlijk. Goed afgericht, Frank. Nou, en heeft niks met afwicht te maken. <laughs> het is gewoon die die hebt gewoon graag. Die wil gewoon zien dat de mannetje thuis ja. komt. Veilig en wel. Leuk. Waarschijnlijk ja. om te controleren dat ik echt thuis kom. Ja, ga. ja, precies. Om je wel <laughs> echt naast te komen liggen natuurlijk. Nee, maar, maar, van, ja. je, maar uh, het enige is natuurlijk wel. Ben je niet helemaal opgefokt na het sporten? Dat je, je bent natuurlijk even hè, helemaal energiek misschien, of niet? Nee, dat is eigenlijk maar mijn, uh, ja, mijn uitlaatklep gewoon. Dan ben ik juist helemaal niet juist zen voor mij. Dan ga ik mijn post-workout-mu. Ga, uh, ga ik dan lekker naar binnen werken. Mijn kwarkje of zo. En dan duik ik gewoon de douche. En dan ga ik een bedje. in. nog even Netflix. En dan sluit de ogen. En dan even tegen het meisje aan liggen. En dat. Uh... Ja, ik weet niet of ik dat te raden mag zeggen, maar dat is vaak wel het geval, ja. ja. dat is toch heerlijk. Heerlijk hoor Frank. Ja, nou, genieten van uh, succes in de sportschool zo meteen. Mm. Dankjewel jongens, jullie een hele fijne nacht. Yo, later. Ja, later. Do doei, do doei, 9596 09099596, Qmusic, nacht met Lars. nacht met Amber. Hé hey, Amber. Hallo, waarom Hi. ben je nog wakker? Uh, ik ben net lekker naar de McDonald's geweest. Wat heerlijk! Wat heerlijk. De ene gaat naar de sportschool, de ander gaat gewoon lekker naar de McDonald's. Hé, hey, maar wat lekker zeg. Uh, je doet niet aan goede voornemens, denk ik dan ja een beetje nou. ja af en toe je, ja het is toch lekker het is toch ja. lekker ja het is toch is wel, ik snap is wel het wel, wel lekker Hé, hey, wat heb je gehaald wat heb je gehaald um, ik was samen met mijn buurmeisjes we hadden een oh, we kleine even... milkshake aardbei ja. een middel een patatje een groot uh, een middel en een klein patatje hm. en een kip negen kip negen met met wat voor saus zoetzuur zoetzuur hm. oké okay ja Waarom niet barbecue? Ik, vind, ik pak altijd barbecue. Vind ik vind het lekker barbecue, weet je, hè? Dat, dat ja. ik, ben zelf, ik ben zelf echt meer van de soetsuur. soetsuur. Ja. Mag ook, hoor. Mag ook. Mag Oké, ja. okay, lekker. En dan nu uh, lekker een beetje uitbuiken... en toch wel gaan slapen, of niet? Of blijf je wakker? Ja, en ik heb ook al een klein rondje met de hond gedaan. Ik ben ondertussen ah. alweer thuis en dan uh, gaan we zo ga ik zo lekker slapen. Nou, slaap lekker, Amber. Fijne ja, nachten. Werk ze nog. Doei, doei. Hey, this is Pink. my soul, my dog, take everything I I'm ik ben nog goed. Ik was denk een jongetje van acht. Mijn vader draaide het altijd knetterhard in de auto. Dan zat ik een jongetje van acht. Zat ik achterin. Ik kwam bij opa en oma aan, dan had ik tienertjes. Echt waar, zo hard stond het allemaal in de auto. Zometeen, Arieke Glees, Jaspik, Jumusik, Bijlermals. En eerst de nieuwe van Overbach. Dit is Miles Away. It started in my soul with dandelion days. So take me to the cloud. Maar ik ben echt een enorme boer. Zo, ja, ik vind... ruik het hier helemaal. Ja, sorry. Maar dat komt. komt nee, maar dat komt ik, ik heb net een slokje cola zero genomen. Maar dat gaat altijd. Ik weet niet. Dan krijg ik altijd een soort. Uh... Wat zit je allemaal. Je zit helemaal om je heen te kijken. Wat gebeurt er? Ik... <lacht> nou, wat een chaos. Nee, ja, cola. Ik heb dit ook altijd. Vooral als je dat gaat, altijd, weet je wel. Nee, ik was het niet aan het atten, maar ik, ik weet niet. Ik voelde het in één keer oprispen. Ja. Nou ja. ja wat um, hoort. We zijn er gewoon weer. Um, en je wordt uh, trouwens de uh, zoetgevoitse stem van uh, Judith Eijk. Je neemt zo meteen vanaf 1 uur het uh, stokje weer over. De vraag is, ben je er al klaar voor? Ben je er al klaar voor? Ben je er al klaar voor? Voor wat? Volgende week. Oh ja, absoluut. Het verboden woord. Ja, dit gaat wel ja. goed komen. Ja. Ik kreeg uh, Rashana, die stuurde net nog een uh, berichtje in de Q-Music App. Mag je in de nacht ook reageren als jullie het verboden woord zeggen volgende week? Absoluut. Ja, ja en... dus het is echt van 6 uur s ochtends tot uh, helemaal tot 3 uur s'nachts. Als je dan het woord beetje hoort, dat wij uitspreken, dat moet er even bijgezegd worden, ja. als wij dat woord beetje uitspreken, uh, dan kun je in de Q-Music App drukken op de knop, maak je kans op 500 euro per keer. Ja, en in de, in de, laten we eerst zijn, in de nacht maak je meer kans, want er zijn minder mensen wakker. Ja. Dat is wel waar. Ook en, bij jou ook wel. En, wat? Zeg wat? Juist... Ja, maar ik bedoel. Jij gaat ook een beetje toch richting die nacht. Zeg maar van de avond naar de nacht. Wordt het toch stiller, denk ik, hè? Ik denk dat er de hoop mensen ligt te slapen. Maar ja. de vraag is natuurlijk, gaan wij het vaak uitspreken? Nou, jij denk ik wel. Nou, nou ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. ja. ja. Ja, ik zei vorig jaar ook heel stoer. Uh, het is makkelijk, maar het, oh, het is. Zo moeilijk. Het, het is, je fietst het woord beetje er stiekem toch wel vaak in, hoor. Ja, absoluut. Maar ja. ja, ik zeg je wel eerlijk. Ik denk dat ik het wel goed ga doen. Ja, maar, ik denk niet dat maar, ik het, het zo vaak heb je zeg. Ik heb het toch ook goed gedaan, want toen had het woord nou, eigenlijk, Of Hoe vaak heb je het toen gezegd? Zeven keer. Oh, nou. Dat is, dat is best relatief best veel. Relatief best veel, ja. Nou goed, ja. dat is vanaf uh, Volgende week uh, maandag. Uh, hou dat uh, in de gaten. En Morgenochtend er. Uh, nee, nee, het is Lambsdorff. Morgenochtend? Ja, morgenochtend. Maar dan moet ik dat helemaal weer gaan uitleggen. Oh ja. Ja, nu moet je. Ja. Uh, het ding is, Mattie Valk stond bovenaan de Wall of Shame. Ja. Vorig jaar. Ja. En wij hebben nu met z'n allen gezegd... oké, okay, we gaan Mattie even helpen. Dus we hebben hem een joker gegeven. Ja. Dat is iemand die je die gewoon voor een uur kan inzetten op de radio. Dan is hij van de radio af. Ja. En dan kan diegene samen met Marieke nog dat, het programma presenteren. Dan heeft hij even een uur rust eigenlijk. Kan hij het woord niet zeggen. Uh, wie dat is, zeg maar wie die joker is, dat hoor je dus morgenochtend in de ochtendshow. Goed, maar eerst, zo meteen het leukste na nachtprogramma van Nederland. Met jou, Judith, wat ga je doen? Het allergiespel? En de vraag is: Gaat Judith er aan dood Ja, Je geeft een, uh, een voedsel. Uh, een, eet zwaar. een eten zwaar. Jij bent namelijk allergisch voor uh, Pinda's. Noten en ei. Goed zo. En is de vraag dus, ga jij er? Gaat Judith eraan dood do do toe Zal ik alvast een... Ja, zeg maar. Zeg maar. Kan jij ja, vast ja. een nadenken. Nachos. Nachos. Nachos. Ik denk dat je dat kan eten. Huh? Ik denk het, maar ik weet niet zeker. Nou. Uh, Zometeen uh, het leukste nachtprogramma van Nederland met Judith. Eerst Rondé met Q. Dit is Never Been Better. When I saw you on the street, I never fall.